Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt nog steeds naar getuigen van de dodelijke mishandeling op Mallorca. Meerdere getuigen zijn in Nederland gehoord, maar volgens het OM hebben nog niet alle omstanders zich gemeld. Op 14 juli werd Carlo van 27 uit Waddingsveen mishandeld op het eiland door een groep Nederlandse jongeren. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Eerder vertelde een getuige over die avond. Achteraf heb ik nog iemand aangesproken daar hier op de strip. En die had er een filmpje van gemaakt. Uh, en daar zag je inderdaad dat die jongen gewoon echt door een hele grote groep is. Eentje gewoon door in, in elkaar geslagen werd. Het onderzoek is inmiddels door de Spaanse autoriteiten overgedragen aan justitie in Nederland. Er is nog niemand aangehouden. In China zijn al meer dan 300 mensen dood gegaan bij zware overstromingen daar. Na een orkaan bleef het dagen regenen in de provincie Henan. Er is bijna 12 miljard euro aan schade. Een hoogleraar van de universiteit in Tilburg heeft een taakstraf gekregen omdat hij heeft gesjoemeld met geld. Voor het begeleiden van studenten mocht hij anderen inhuren, maar dat deed hij via bedrijven van zijn eigen neef en nicht. De familie zou zo meer dan een miljoen euro hebben verdiend. De hoogleraar werkt nu niet meer bij de universiteit. De zoveelste teleurstelling voor grote festivals vandaag, want die mogen voorlopig niet doorgaan. Ook niet als ze maar één dag duren, maakt het demissionaire kabinet bekend. Heel vervelend vinden ze bij het Utrechtse Soenda-festival. Ik denk ook dat we met veel scenario's rekening hadden gehouden, maar uh, niet met uh, deze. En uh, dat, dat zit hem er eigenlijk in dat er natuurlijk uh, door de branche is gevraagd om, uh, om duidelijkheid. En dat die eigenlijk uh, natuurlijk niet is, uh, uh, niet is gekomen. Kleine eendaagse evenementen mogen wel doorgaan, maar met maximaal 750 bezoekers. Dat zet niet echt zoden aan de dijk, zegt deze podiumbouwer. Er zijn weinig evenementen die minder dan 1000 bezoekers hebben. Dus voor ons als bedrijf, als branche, als 100.000 evenementenprofessionals, daar hebben wij niks aan. Wij liggen gewoon met de beslissing van vandaag stil tot 1 september.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 Um, een Kasper gaat komen, die gaat live uh, spelen bij ons. Dus die uh, is, is volgende week ook hier uh, present. Mits Delta er geen uh, andere ideeën erop houdt. Want dat is nog de grote vraagteken die erbij uh, geplaatst moet worden. Simple Sals, ik uh, draai hem al een aantal weken en dat is een hele mooie singel van de Polyframe. Like Frame. raindrops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 That I make me figure a line between living and lying awake As I find myself waiting to ache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 Waarom? Ja. Nou, ja. Um, ik ben eigenlijk uh, van beroep uh, klassiek als violisten. Daar mm -hmm. ja, ben ik opgeleid. En dan speel je muziek van anderen. Dus ja. van En uh, op de een of andere manier voelde ik dat er ook iets uit moest. Ja. Um, wat wat, wat ik, hè, ik... Ik maak dingen mee in mijn leven. En, en ik wil dat naar buiten brengen. Mm. En ik tof daar een vorm voor. En al...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 En die documentaar opgeeft. Ja. Goh, dat is toch niet echt uh, goed geregeld. Ja. Uh, kom, kom maar naar Ouderspace, want daar uh, kunnen jullie nog wat leren. Ja. Dat uh, is eigenlijk de strekking van, van het nummer. En, ja, ik, ik zie gewoon dat. dat uh, kijk, voor, naar mijn idee: het eerste wat uh, moet veranderen om deze aarde nog te redden, is het kapitalisme moet gewoon weer. Um,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 mensen uit mijn uh, omgeving uh, goede reacties gehoord. Ja. Ja. Er zit uh, een video bij. Ja. Uh, gemaakt door Bas ten Berge, Dat is een video kunstenaar. Ja. Uh, waarin... Ik heb hem eigenlijk de, de videobeelden aangeleverd. Die heb ik zelf gefilmd. Ja. Van, natuur, van, uh, van vogels die zwermen, hmm. vreeuwen. Uh, maar ook van bewegend water. En alles eigenlijk wat mij fascineert als ik kijk uh, naar de natuur. Uh, en die beelden heeft hij dan... Um,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 Pulls me down The tables have turned out Ik no.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 is our En laatste dat nummer dat heet Grow. Daarvoor hoorde je Lysan Low met uh, Breathing. We gaan snel even verder met muziek uh, te draaien. With Luke Damon!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 alas five I'm guard.